Na kok met het NOS-journaal. Op enkele plaatsen in het land heeft de politie ingegrepen... bij protesten voor of tegen Zwarte Piet. Voor zover bekend zouden er zeker tien mensen zijn aangehouden. Dat gebeurde onder meer in Rotterdam, Leeuwarden en Eindhoven. Ook is het onrustig in het centrum van Den Haag. Daar probeerden voorstanders van Zwarte Piet... de demonstratie tegen Zwarte Piet te bereiken. De landelijke intocht van Sinterklaas in Zaandam verliep gemoedelijk. Volgens de burgemeester kwamen er daar zo'n 30.000 mensen op af. Bij protesten in Frankrijk tegen hoge brandstofprijzen is een dode gevallen. 47 mensen raakten gewond. Op 2000 plaatsen werd actie gevoerd op wegen, rotondes en bij tolpoorten. In Chambéry, in het zuidoosten, raakte een automobiliste bij een blokkade in paniek en reeds een betoger dood. Bij incidenten op andere plaatsen raakten tientallen mensen gewond. Drie van hen zouden er slecht aan toe zijn. Op een aantal andere plaatsen gebruikte de Franse politie traangas tegen de betogers.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 In Zuidwolde in Groningen is een grote veiligheidsoefening gaande om inwoners voor te bereiden op een zware aardbeving. De driedaagse oefening begon vanochtend om half tien. Er wordt onder meer gesimuleerd dat er een kerktoren instort en een brug. De ruim duizend inwoners van het dorp waren vooraf op de hoogte gesteld van de oefening. De veiligheidsregio wil vooral zien hoe de samenwerking tussen de inwoners verloopt.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 Deze drie bestond nog nu, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied van Palazzo Jeruzalem.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 Een mooi meisjeskoel Dromend van de prins van, weet ik veel Die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkaasstree Hilvers en drie, bestond nog niet, Maar ieder had zijn eigen stem Op elke stijger klonk een neer van Pallie je Jeruzalem, Hilvers en 3 bestond nog meer, maar ieder zijn eigen stem.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 Time for tell!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 weer